De politie weet wie de vermoedelijke dader is van de dodelijke schietpartij... gisteravond in Spijkenisse. Hij is nog woordvluchtig. De politie is een groot onderzoek begonnen en heeft een oproep gedaan... voor informatie over de verblijfplaats van de verdachte. De schietpartij was gisteren op een parkeerplaats in de wijk De Akkers. Een man van 40 werd toen van dichtbij doodgeschoten. Volgens ooggetuigen ging de dader er in een auto vandoor... nadat hij meerdere schoten had gelost. Huisartsen schrijven minder antibiotica voor aan mensen met hoestklachten... dankzij een eenvoudig vingerpriktest, staat in een Europees onderzoek. Aan de hand van een druppel bloed kunnen huisartsen binnen een paar minuten vaststellen... of de patiënt een ernstige infectie heeft en dus wel echt antibiotica nodig heeft. Ze schrijven daardoor minder van die middelen voor... waardoor kosten worden bespaard en bacteriën minder snel resistent worden. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle voor een verrassingsgezorgd door Feyenoord te verslaan. In Zwolle werd het 2-1. Het de doelpunt viel in blessuretijd. Werd gemaakt door Fernandes, die vorig seizoen nog voor Feyenoord speelde. Eerder vandaag hadden de twee gepromoveerde clubs hun eerste punt. Cambio Leeuwarden speelde met 0-0 gelijk tegen NAC. go Eagles speelde 1-1 bij FC Utrecht. Vitesse tegen Heracles werd 3-1. Het weer vanavond en komende nacht brede opklaringen. Het koelt dan af naar 15 graden. Morgen vrij zonnig, bij lokaal 30 graden. Later op de dag mogelijk een regen- of onweersbui.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 Ja, Goedenavond, welkom bij VPRO's Wekelijks Uitkijk op de Wereld. Zoals steeds deze zomer met één gast het hele huur. En ik zou ook graag willen zeggen over één probleem... maar daar is wat wij vanavond willen bespreken iets te ingewikkeld voor. Want uh, sinds de oorlog in Irak... en de opstanden die de Arabische Lente zijn gaan heten... en de oorlog in Syrië is voor de hele wereld duidelijk... dat er iets fundamenteel aan het veranderen is in het Midden-Oosten... en de Arabische landen in Noord-Afrika... Maar er speelt van alles tegelijk. De tegenstelling tussen shiiten en Soenieten. De geopolitieke tegenstellingen tussen bijvoorbeeld de Golfstaten en Irak en Iran. Maar ook de tegenstelling tussen de zittende oude regimes in de regio... en bewegingen als de moslimbroederschap. Tegenstellingen tussen radicalere, salafisten en gematigde fundamentalisten. Tegenstelling tussen meer seculiere en liberale krachten en traditionelere gelovigen. En dan zijn er ook nog de Koerden. Ga er maar aan staan om dat allemaal te begrijpen. Nou, wanneer er iemand is die ons daarbij kan helpen... is het schrijfster en journaliste Betsy Uding. Zij is dan ook het komende uur mijn gast, mevrouw Uding. Goedenavond. Goedenavond. Um, ja, op dit moment woont u niet in die regio waarover u uh, veel boeken schreef. U schreef boeken over Saoedi-Arabië, over Pakistan, over de Koerden. U schreef een roman, die speelt in, in de journalistiek. Maar op dit moment woont u in Polen, hè? Ja. Want ja. uw man is diplomaat. Uh, precies, ja, daar... ja. Hij is ambassadeur in Polen. Ja. Ja. ja. Hoe lang woont u al in Polen? Vier jaar. Vier jaar, ja. ja. We komen over een paar weken terug naar Nederland. Oh. en dan definitief naar Nederland? Mm, ik denk het wel, ja. Ja. Mm -hmm. Ja. Ja, of misschien op eigen houtje naar um, allerlei interessante landen. Ja. En zullen dat dan landen in de regio zijn waar ik het net over had? Ik denk het wel, ja. ja. ja dat zijn uh, toch de landen die ons beiden um, heel erg interesseren. Mm -hmm. Ik zou ook best graag een keer naar uh, Patagonië willen gaan. Uh, ik ben ook wel in uh, Peru geweest. We hebben ook in, uh, in New York gewoond, vijf en een half jaar. Mm -hmm. uh, zou ik ook wel naartoe willen. Uh, maar... Uh, het uh, het Midden-Oosten uh, trekt toch altijd. Het, uh, ja. uh, wat er gebeurt um, is uh, buitengewoon interessant. En uh, de mensen zijn ontzettend uh, aardig en uh, gastvrij. En uh, meestal uh, uh, zijn het uh, grappenmakers. Ja. Ja. In welke landen hebt u, hebt u precies allemaal gewoond daar in de regio? Nee. Uh, in de regio um, Egypte, uh, Syrië, uh, Turkije, uh, Pakistan... Maar vanuit die landen Saudi-Arabië uh, uh, Saudi niet te vergeten. Maar vanuit bijvoorbeeld vanuit Syrië ging ik iedere week uh, naar uh, Libanon toe. Dus mm. ik was vijf dagen in de week in, in Libanon. Uh, daar heb ik veel gereisd. Vanuit Egypte, toen was ik uh, correspondent... heb ik um, ook het hele Midden-Oosten bereisd. En ja. Ik ben heel vaak naar uh, Kurdistan geweest, uh, Iraks Kurdistan... Um, daar, daar heb ik niet gewoond, maar nee. ik ben er wel vaak uh, geweest. Ja, ik las, ik las uw uh, meest recente boek, Onder Koerden heet ja. dat. dat uh... Uh, in Koerdische Kringen. In Koerdische Kringen, sorry. Ja, ik ja. um, uh, ja, heb het net gelezen, dus de titel ja. had ik nog niet vastgelegd in mijn ja. hoofd. Um, dat beschrijft uw vriendschap met een aantal Koerden uh, eigenlijk vanaf begin jaren zeventig. zo lang bent u al? Ja, vanaf uh, 1974. Uh, toen, toen werkte ik nog voor het Utrechts Nieuwsblad. Toen was ik uh, 23 jaar. En toen ben ik uh, verschillende keren naar de Koerden uh, in Noord-Irak geweest. Die waren ja. toen in opstand gekomen tegen Saddam Hussein... En daar leerde ik uh, aantal uh, jongens uh, kennen, studenten, Koerdische studenten... die naar um, uh, Koerdistan waren gekomen om te helpen bij die opstand. Er waren uh, jongens die Engels uh, bijvoorbeeld hadden gestudeerd of Frans. En die, uh, uh, die, die leidden me rond als, uh, als gids en, uh, en als vertaler. Uh, later, uh, toen die, uh, toen niet, niet die uh, opstand heeft niet zo erg lang geduurd. Toen die in elkaar klapte uh, door verraad van uh, Iran en de Amerikanen. Hmm. Uh, toen zijn die jongens uh, via allerlei omwegen naar Nederland, Nederland gekomen. Nederland gekomen. Ja. En, uh, toen, uh, en toen hadden we een aardig uh, vriendengroepje. Ja. En um, en zij, zij een paar van die jongens. Uh, zijn nu ook uh, mannen van 61. Er spelen nu en, af en toe een belangrijke, een onder, belangrijke rol. Ja, ja, ja, ja, ja. Een van uh, die jongens die hier heel lang gezeten heeft, uh, Fouad Hussein. Die uh, is nu uh, al, nou al jarenlang uh, de rechterhand van uh, Massoud Barzani, ja. van de president van uh, Koerdistan. En hij is toch wel ook. Um, ja, het bepaalt toch wel mee de, uh, de politiek ja. van Koerdistan ten opzichte van uh, Irak ja. en van, uh, ten opzichte van Turkije. Ja. Dus dat is één perspectief van waaruit u de regio bekijkt. Maar ja. u hebt ook in Syrië gewoond, zei u, in Saoedi-Arabië en Egypte. Dus er zijn veel manieren waarop u naar de regio uh, gaat kijken. In, in welk van die landen hebt u uh, het liefst gewoond eigenlijk? Toen, toen ik er woonde in was Egypte, was vond ik het fantastisch. Kon ik niet voorstellen dat ik daar woonde en werkte en Um, en en uh, uh, al die interessante dingen, de historische dingen, de oude uh, islamitische rijken die daar ge geheerst uh, hadden, uh, uh, de altijd uh, aardige en altijd opgewekte mensen, hoe, hoe arm het ook was, um, uh, het gevoel uh, van uh, permanent avontuur, uh, dat, dat vond ik toen heel prettig. Ik ben later nog wel weer uh, terug geweest, maar toen uh, was het toch veel moeilijker. Ik was het dus in de jaren zeventig. Uh -huh. um, en ik kon toen, uh, toen veel vrijer rondlopen in, in een rokje. En een, ik had wel een blouse met lange mouwen of een jasje aan, maar ik kon met blote benen lopen en hoefde niet mijn haren te bedekken. Uh -huh. en, uh, nie, niemand deed eng als ik mijn hand uh, uitstak. En dat is in de regio en dat is, uh, heel of? erg veranderd. Ja, ja. Dat ze dat eigenlijk... Van, van veel van wat u geschreven hebt het belangrijkste thema geweest... de positie van vrouwen in de islamitische wereld, onder, onder meer. Um, waar, waar zou u niet meer hoeven wonen van de landen waar u gewoond hebt? Oh, nou, nee, ik zou best nog wel weer uh, in, in al die landen... nog wel weer een, een jaar of twee jaar ja. willen wonen. Ook met, met de hardship, want die is toch, denk ik, uh, groter nu... Dan, dan die in de jaren zeventig uh, was... Uh, elektriciteit valt veel vaker uit. Er wonen veel meer mensen op hetzelfde kleine gebied. Uh, het is, um, uh, censuur is veel strikter geworden. Aan de andere kant ook weer, zijn er ook weer allerlei uh, um, shows... En, en om een heleboel uh, geld, ik bedoel televisieshows... Mm -hmm. um, uh, maar ik zou het allemaal graag uh, weer willen zien. Een land waar, jaar. U, waar u een hekel aan heeft Nee, nee, nee, nee. ook niet nee. Saudi-Arabië waar ik heel kritisch over heb ges uh, geschreven. Ja, achter ik zou toch oh, graag... Ja. Uh, nog eens weer uh, een jaar of twee jaar uh, willen zitten om het ja. allemaal eens te bekijken. Want Bent u van de regio gaan houden? U zei net al iets over de gastvrijheid van de mensen en de vriendelijkheid. Ja, ja zeker. zeker. Ja. Me meestal van alles hou ik van Turkije. <laughs> dat, uh, dat is, um, uh, is zo'n ontzettend uh, mooi land met... Um, uh, met vier seizoenen, met sneeuw en, uh, en uh, uh, zon en een echte zomers. Echt voorjaar en echt najaar. Uh, prachtige kleuren, het hooggebergte is mooi. De plateaus, we woonden in Ankara en dat is op een hoogvlakte. Dus je zit al duizend meter hoog en dan lijkt het alsof, je, alsof het plat is. heel In de verte zie je kleine topjes uh, van bergen... Uh, en de geschiedenis, uh, 9000 jaar voor uh, Christus, uh, uh, waren er al uh, nederzettingen, hm. was er al um, uh, wat landbouw en een beetje handel en um, wat uh, um, culturele uitingen. Um, dat, dat kom je, je, je, je rijdt weg en je komt het tegen. Ja. Je hoeft er niet met een een, gids, een, een reisgids, je hoeft niet met Lolly Planet te reizen. Je komt het gewoon tegen als je ja. je ogen... En dat overhoudt. geldt niet alleen voor Turkije. Dat geldt voor de hele regio. Hoor. Dat geldt voor Syrië. Dat geldt voor heel Mesopotamië. Die uh -huh. eeuwenoude beschaving. Dat vergeten wij wel eens als we tegenwoordig naar de regio kijken. Ja, maar dat is, maakt het juist zo ontzettend meer boeiend dan ja. Europa. De, de, de geschiedenis die er was... En de, de techniek en de cultuur. Uh, nou, de drie grote monotheïstische godsdiensten zijn daar uh, geboren. Ja. Uh, dat, dat, is toch, dat, is, dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Nee. Daar gaat een, um, een hele cultuur en een um, heel lang uh, denkpatroon uh, aan vooraf. En het ja. bestuderen van uh, eigenaardigheden van mensen, van de natuur en um, uh, literaire uitingen. Uh, uh, een van ja. de redenen om van die regio te houden, ja, die zeker. geschiedenis. Ja. Ja. We gaan er zo meteen uitgewerkt over doorpraten. Maar we doen met iedere gast hier deze zomer uh, altijd een kennismakingsrondje via de computer. Um, dat betekent dat ik u uh, ga vragen om een willekeurig cijfer onder de 25 te noemen. En dan stelt de computer u een vraag. 24. Op vakantie naar? Turkije, Kijk. Dat is duidelijk. Ja. We hebben het eigenlijk al uitgelegd waarom. De volgende. Um, 18. Ontspand door... Uh, lezen. Ja. Uh, literatuur. Uh, zowel non-fictie um, als uh, fictie. Um, ik, um, ik vind het fijn om uh, s'avonds uh, te lezen. Ik kijk geen televisie. Ik luister ook helaas niet naar de radio, maar... <laughs> Ja, want je kan niet tegelijk lezen en, en naar de radio luisteren. Nee, dat gaat moeilijk. Dat, Ik uh, weet, geloof niet dat er uh, ja. uh, iemand is die dat kan. Um, en, uh, en wandelen. Um, dus wandeltochten maken. Uh, of gewoon door het park in... in um, in Warschau woon ik naast het uh, Koninklijk Park. Dat is een prachtig, uh, yeah, als, als een Frans park met mooi aangelegde paadjes en bankjes. En daar zitten uh, uh, oudere mensen en jongere paadjes uh, naar de karpers en de vijvers te kijken. En, ja, uh, en gewoon dat is uh, heel ja. veel uh, uh, struiken en hmm. bomen. Hmm. En daar is het uh, heel prettig uh, wandelen. Volgende. En Moet ik nog een, ja, uh, het laat getal. ik zeggen, zeven. Wil altijd nog naar Patagonië. Kijk, om te wandelen, denk ik dan. Nee, niet om te wandelen. Oh. Dat was het, het boek van um, Bruce Chetwin, Chetwin ja. uh, in, in, in Patagonië. Patagonië. Daarna waren er trouwens heel veel boeken met titels... In, in Afrika, Out of Africa en, en, en zo. Maar um, zoals hij dat beschreef... Uh, leek het me fantastisch. En ik vind het leuk om naar uiteinden te gaan. dus nou, Ik ben naar de verste hoeken van Turkije geweest. verste hoeken van uh, Koerdistan, Pakistan heb ik de verste grenzen. Waar je uh, de, de, de verste grensovergangen kon zien. Mm -hmm. En uh, Patagonië en uh, vuureiland. Dat lijkt me een beetje het einde van de wereld. Dat, daar zou ik graag nog, uh, nog staan. En dan naar beide kanten van de, uh, uh, de oceaan <lacht> kijken. Laatste computervraag. Uh, 15 neemt altijd mee mijn Kindle ah. om te lezen vanwege het ontspannen uh, ja. vanwege het ontspannen en uh, je moet wachten zo ik kom nou uh, net net met het vliegtuig uit uh, Warschau het was heel druk uh, op het vliegveld en dan sta je uren uh, in die rij die zo heen en weer slingert om uh, Gecontroleerd te worden op wapens en, uh, en gevaarlijke drankjes. En dan uh, kan ik uh, uh, lezen. Raakt u ook in paniek als u dan niks te lezen bij u hebt? Ik, nee, ik, want ik ken dat soort mensen. Nee, dan kan ik nog nadenken over wat ik gisteren gelezen <laughs> oh, okay. heb. Oké, nou, dat, dat is fijn. Ja, Luister naar de VPRO, naar Buitenland, Bureau Buitenland. Onze gast is schrijfster en journaliste Betsy Uding. Die woonde dus lang op diverse plekken in het uh, Midden-Oosten. Daar wil ik het nu met u over gaan hebben. Um, en met name over ja, wat daar op het ogenblik gaande is. Het geweld in Irak, de burgeroorlog in Syrië... maar ook de, uh, de opstanden die we de Arabische Lente zijn gaan noemen... Um, er is een analyse die zegt dat het geweld dat we op dit moment zien... bijvoorbeeld in Syrië en Irak voornamelijk is terug te voeren... op de tegenstelling tussen Shiiten en soeite. Soenieten. Die gaat terug op de, de opvolgingskwestie van Mohammed... bijna 1500 jaar geleden, daar, daar komen we waarschijnlijk nog wel op. Maar die theorie is, Shiiten en Soenieten leefden in veel Arabische landen... min of meer vreedzaam naast elkaar... als gevolg van de heersende dictaturen... En door de oorlog in Irak, die het soenitische minderheidsbewind van Hussein, Saddam Hussein verving... door een, een inmiddels Shiïtisch meerderheidsbewind, is de doos van Pandora opengegaan. En valt de regio in toenemende mate ten prooi aan een shiïtisch soenitische burgeroorlog. Laten we om te beginnen even luisteren naar een fragment dat we eerder uitzonden. In 2006 spraken we met Haider Abbas in Irak. Hij is, uh, heeft een winkel in bouwmaterialen in Madam, dat is 20 kilometer... Ten zuiden van Bagdad. en wij spraken hem kort na de aanslag op de Shiïtische heilige plaats, de Gouden Moskee in Asmara. Soenieten hebben samen met ons gedemonstreerd tegen de aanslagen op de Gouden Moskee in Samara. 20 tot 30 procent van de Soenieten is tegen de aanslagen. Ik denk dat 30 tot 50 procent van de Soenieten zich niet uitspreekt. Maar in stilte sympathiseren ze wel met de groeperingen die de aanslagen plegen. De rest is gewoon voor de aanslagen. Irakesen zijn niet bang. En 65 tot 75 procent is optimistisch over de toekomst. We hebben nu tenminste een regering die door het volk gekozen is. En onze imams hebben ook na de aanslagen op de Gouden Moskee tegen ons gezegd dat het verboden is om Soenieten te doden. Ja, deze meer was toen nog optimistisch, in 2006. Inmiddels vallen er ook in Irak ongeveer duizend doden per, per maand... maand. Door, door aanslagen, vooral tussen Shiiten en Sunniten. Nou, in Syrië lijkt het conflict ook steeds meer langs, langs die lijnen te verlopen. Hoe, hoe belangrijk is die tegenstelling tussen Shiiten en Soenieten voor dat geweld in Syrië, in Irak? Uh, ja, andere, andere tegenstellingen worden uh, vooral aangewakkerd... door uh, de Soenitis-Shiïtische tegenstellingen. Kijk, in, uh, in Irak is de uh, Shiïtische meerderheid is altijd onderdrukt geweest... in de, door de, uh, in de tijd van uh, Saddam Hussein. Ja. Hij, hij was uh, sunniet En um, uh, Koerden zijn uh, ook overwegend um, uh, sunniet, maar uh, niet, niet allemaal... Um, uh, en uh, de expressie gaat door middel uh, van de religie. Het had ook uh, in andere tijden: gaat het, uh, ging het via socialisme of Arabisch nationalisme of um, uh, andere, uh, andere denkbeelden. En door die, dus in, in, in Irak. Onderdrukte de Soenieten de Shiiten. Ja. En in Syrië onderdrukte de Alewieten de Soenieten. Dat is heel grof. Alewieten is een gezegd, is ergens een, een tak van het ja. tak van uh, de Shiiten. Het wordt ja. gerekend tot de shiitische islam. Hoewel, maar. Eigenlijk uh, vinden alle moslims, uh, de Alawiten, geen moslims. Want ja. zijn, ze hebben uh, veel heidense en christelijke elementen. En uh, bidden niet vijf keer per dag. En uh, vasten ook niet uh, tijdens de Ramadan. Uh, dus die worden helemaal als uh, ongelovigen beschouwd. Um, maar die, die regimes, dus de Soenieten, uh, Laten we het nou even heel algemeen zeggen, ja. de Soenieten in Irak... Onder Saddam Hussein ja. en de Alewieten in, uh, in Syrië. Uh, kritiek daarop was niet mogelijk. En de enige manier om te um, laten zien wat ik ook nog een aantal jaren geleden uh, heel duidelijk in uh, Syrië zag... voor, voor de burgeroorlog, ja. is om te laten zien... want ik ben niet van de Assads, ik ben niet van die alawieten... van die seculieren, is door je anders te kleden. Hmm. Dus grote baard te laten staan, hmm. uh, jalabia te dragen... of um, vrouwen, uh, in ieder geval uh, alles bedekt... en de meesten ook nog helemaal bedekt. Dus uh, uh, het gezicht en de handen ook... En dat is al een duidelijk teken. Uh, ik ben anders. Ik ben niet van het uh, regime. Want dat was het enige dat konden ze uh, niet verbieden. Uh, uh -huh. Of de samenkomsten uh, in, de, in de moskee. Uh. Nou, in, in Irak is ook zoiets hetzelfde gebeurd. Dan komen daar andere elementen in. Hè. Bijvoorbeeld in, uh, in, um, in, in Irak en in Syrië. Dan heb je een andere uh, regionale macht, uh, Iran. Mm -hmm. die een uh, dat is een Schiïtische staat. Ja. Dus die zegt op te komen voor uh, Schiïten overal. In, uh, in uh, heel de islamitische wereld. Um, en... <coughs> En het doel... Uh, Iran is een, uh, is een oliestaat. Hè. De meeste inkomsten komen door de olie. Ze willen uh, ook uh, invloed hebben. Ze willen hun economische macht uh, spreiden. Je, je zoekt uh, bondgenoten. Nou, die kregen ze uh, na de val van Saddam Hussein uh, in, uh, in Irak. Hoewel, ook daar moet je het weer nuanceren... Want, Um, uh, ...Maliki, de premier van Irak... Is, niet echt, ...is wel een Shiite, maar nee. is nou niet echt... Uh, niet, uh, ...niet helemaal... Oh, oh, ...ja, ja, zeker wel... Hmm. ...maar is niet 100% procent van Iran. Hmm. Hmm. Um, maar niet maar... zoals Hezbollah in Libanon bijvoorbeeld. Nee, nee. Maar u zegt eigenlijk... Uh, ...er was politieke onderdrukking... ...en het verzet daartegen nam een religieuze dat vorm. Dat kon alleen aan. maar, want ja. al, het, al het andere was uh, gecensureerd. Je kan niet de Koran uh, censureren in de islamitische wereld. Ja. Het heilige, heilige boek, je kan niet zeggen... dat mag je niet uitlezen en dat ah. mag je niet uitbidden. En net als uit de Bijbel uh, haal je er allemaal voorbeelden uit... uit uh, van verzet in vroegere tijden. En dan mm, hoef ja. je daar niet de naam uh, Saddam of Assad uh, bij te noemen... Ja. om te weten dat het slaat op, uh, op ja. de onderdrukking uh, van vandaag. Ja, maar dat, dat, dat conflict tussen shiiten en Soenieten, of het, het, het schisma... dat ging over de opvolging van Mohammed, 1500 mm -hmm. jaar geleden. Min of meer uh, vreedzaam heeft men toch 1500 jaar lang... in de regio naast elkaar nee, gewoond, of is nee, dat nee, niet zo? Nee, niet vreedzaam. Mm -hmm. Dat is een beetje een romantische idee van uh, vroeger was alles beter. Okay. Uh, zoals in Turkije, tu tu Turkije nu... Uh, uh, in de, uh, onder de AKP, dus de, de islamitische uh, regering nu van uh, uh, Erdogan. Uh, uh, toch in de Otto Ottomaanse tijd, toen was het Midden-Oosten eigenlijk fantastisch. Want toen leefden al die sectes uh, naast elkaar. Ja, ze leefden wel naast elkaar, maar wel met een. Uh, uh, een, uh, een keizer, uh, de sultan, ja. die. Uh, uh, het land was van hem. Dat hele grote rijk uh, dat zich uitstrekte van de Balkan uh, tot uh, de Hijaz tot Jemen. Uh, dat was van hem, dat was een persoonlijk uh, bezit. Net zoals saudi arabië het persoonlijk bezit is van de van, het huis van, uh, Konink, van de ja. familie daar. En uh, alle minderheden waren uh, tweede rangs of derde rangs. Dus eigenlijk en die moesten zelf... zich anders kleden. Hè. Anderen die mochten bepaalde stoffen niet dragen, geen zijde. En uh, die mochten weer geen geel dragen en die mochten weer geen groen dragen. En die mochten niet op uh, hoog gaan hakken of moesten juist wel weer op hoog gaan hakken. En dat uh, uh, uh, uh, so, uh, was helemaal niet zo mooi. Nee. Nee. Dat was allemaal niet, uh, niet uh, aardig. Net als bij ons in de middeleeuwen, dat was ook niet gezellig. Nee, maar in ieder geval uh, leidt dat conflict tussen Shiiten en Soenieten nu, nu weer op in, ja. in Irak en in Syrië. Is dat dan echt een religieus conflict als? Als uh, Soenieten in Irak een, uh, een, een moskee opblazen, zoals wat we net hoorden, de Gouden ja. Moskee. of, of als uh, Sunnitische strijders in, in Syrië uh, zich uh, tegen, tegen Assad keren, zoals dat gebeurt. gaat dat dan om religie of gaat het om andere ja, dingen? Ja, dat heeft zich dus de, dan. Dat, dat tegelijkertijd, het gaat om de macht en het gaat om de, om de religie. Want uh, voor Soenieten zijn uh, Shiiten. Uh, geen moslims, want um, uh, ja, ze hebben toch uh, de verkeerde kant gekozen... in de opvolging uh, van, uh, van de profeet Mohammed. Uh, dat was um, de Shiite beschouwen, um, de schoonzoon van Mohammed, Ali. Uh, de, de, als ik het goed heb, de derde, uh, de derde uh, opvolger van uh, Mohammed. Mm -hmm. Um, uh, ja, de, de Shiiten beschouwen hem eigenlijk al meer als een god. En onder alle wieten is hij helemaal een. Uh, hij wordt afgebeeld met uh, stralende kansen om zich heen. Er zijn altijd afbeeldingen van uh, Ali. Uh, zie je overal. In, in, onder Turkse alle en, mm -hmm. en uh, Arabische alle En voor de Soenieten is dat en, ketterij. En voor de Soenieten is dat ket, ketterij. En. Uh, Een paar gebaartjes zijn anders met het bidden. En, uh, maar ze gaan wel. Uh, ze, ze, ze, ze, ze, hebben, ze gaan uit van precies dezelfde Koran. Niet uh, andere hoofdstukken of zo erin. zijn alle twee Soenieten en Shiiten lezen precies dezelfde Koran. Ze gaan allemaal op uh, pelgrimstocht naar uh, Mekka en Medina. Dus die, dus die grote lijnen volgen ze. Ja. Uh, maar als je iets afwijkt. Um, van de, van, de, van de islam. Ik zal je nog een ander voorbeeld geven. Uh, vorige week, tien dagen geleden... is een aanslag gepleegd... een, uh, een uh, bloedige aanslag... op de Turkse ambassade in Somalië... in Mogadishu. Hm. Uh, en daar heeft... Um, uh, de Shabab um, heeft daar uh, de verantwoordelijkheid voor opgeëist. Shabab is de fundamentalistische beweging in Somalië. Zeg maar de, het Al Qaeda uh, van Somalië. Ja, simpel gezegd. Ja. Um, en um, nou, nou, zegt de AKP-regering, uh, nou dat um, uh, dat waren geen moslims die dat hebben gedaan. Uh, want echte moslims doen dat niet. Dus terwijl die lui in die, die daders um, uh, van uh, Shabaab uh, zeggen dat te doen, uit naam van Allah. En als ze er zelf bij worden opgeblazen, ook nog heel fijn, want dan kom je meteen in het paradijs. Um, de, dus um, de een noemt zich moslim... en de ander zegt dat uh, dat zijn geen echte moslims zijn. Hmm. Uh, en, en die... Uh, fanatieke lui zeggen weer... dat mensen van de AKP of de moslimbroeders... In, zoals die in Egypte... geen echte moslims zijn. Ja. En uh, zo... Um, um, creëer je... Een, een vijandbeeld van elkaar. En, en het, gaat, het gaat dus steeds, steeds erger. En het wordt steeds ingewikkelder... want... In, uh, in Egypte, bijvoorbeeld, uh, de, de pers die nou uh, pro-generaal uh, Sisi is. Nou, als je, als je uh, ziet hoe die uh, moslimbroeders beschrijven: mm -hmm. als vuilnis, als luizen, ja. als stinkende mensen, uh, ziekteverspreidende mensen en zo. Dehumaniseren. Uh, ja. Dat hoort, er al, dat hoort er allemaal bij. of dat, dat, Ik weet niet of het erbij hoort. Maar in, in de woede en in de afschuw gaan mensen elkaar uh, overtreffen. Van hij is geen moslim, hij is geen christen. Hij is, want hij uh, slaat het kruis verkeerd. Of hij uh, uh, doet niet uh, aan Ramadan of zo. Dus mm, dat loopt allemaal uh, door elkaar heen. En ja. uh, door, door dat... Door die enorme opwinding en agitatie die er ontstaat... worden mensen zo boos dat ze heel makkelijk in staat zijn een ander te doden. Want ja. dat is toch eigenlijk geen mens meer. Ja. Dat... Maar Egypte komen we zo meteen uitgebreider op. Maar om, om even bijvoorbeeld bij Irak en Syrië te blijven... dit soort religieuze gevoelens worden ook altijd gebruikt... natuurlijk door politieke krachten daar... Um, Gaat het nu om een religieuze strijd... of is het een religieuze strijd die gebruikt wordt voor geopolitieke belangen? Bijvoorbeeld voor uh, de, de tegengestelde belangen tussen Saoedi-Arabië en, en Iran. U zei ja, net al, ja. Iran wil een grootmacht worden in de regio als, als oliemacht. Saoedi-Arabië is dat, voelt zich bedreigd... zeker sinds in Irak de Shiiten uh, het voor het zeggen hebben... In hoeverre speelt dat een rol? Nou, de, de, alle twee. Um, want als je nou naar de kaart kijkt... dan zie je bijvoorbeeld... dan zie je wat uh, koning Abdullah van uh, Jordanië al jaren geleden zei... een uh, Shiïtische halve maan. Die strekt zich dus helemaal uit van de grens van Iran met uh, Pakistan. Dat gaat een eind in. Want in uh, Pakistan en in Balochistan... Uh, daar wonen uh, heel veel uh, Shiïten. En dat gaat dan uh, door Iran... Uh, Shiïtische boog. Uh, het gaat dan door het zuiden van de Irak. Uh -huh. En komt dan weer een beetje omhoog in, um, uh, in Syrië. Uh -huh. Het Alevitische gebied. Uh -huh. En gaat dan tot um, uh, de Middellandse zee Hezbollah. Um, een Persische generaal. Sorry, een Iraanse generaal. Uh, die zei, zei al laatst uh, te, bij een um, uh, ceremonie van uh, officieren... die ergens voor geslaagd waren... van de persen staan voor de derde keer uh, aan de Middellandse Zee. Dus de vorige keer waar, was uh, toen ze... Um, de allerlaatste keer was toen ze door uh, Alexander uh, de Grote verslagen werden. En mm -hmm. nou, kijk, nou hebben we het toch weer uh, bereikt. En dat wordt zeker gebracht als... Uh, als uh, een shiïtische overwinning. Uh, en het is uh, maar het is ook een uh, uh, wat je wat je noemt een geopolitieke uh, po of regionale uh, uh, uh, machtsuiting. Want uh, op deze manier laat Iran zien dat uh, in het Midden-Oosten... niks kan gebeuren zonder uh, Iran te betrekken bij vredesbesprekingen... tussen Israël en, uh, en de Palestijnen of um, uh, eventuele schikking in, uh, in, in Syrië. Hoewel dat um, echt uh, decennia lang weg zal blijven. En waarschijnlijk nooit meer zal gebeuren. Maar um, ze zijn er. Ze, ze, ze, je kunt nou niet meer om de Iraniërs heen nee. uh, met de, uh, uh, het bouwen van de atoombom. Die hebben ze dan nog wel niet. En het is ook de vraag of ze die echt gaan maken. Maar ze zullen wel zo ver gaan dat ze alles in huis hebben... om, uh, om uh, die binnenkort de, de kortste keren... Uh, uh, klaar te hebben, ja. als het zover moest komen. Dus het feit dat uh, Saoedi-Arabië bijvoorbeeld wel met geld en wapens... Uh, de opstandelingen in Syrië, de soenitische opstandelingen... over het algemeen in Syrië steunt, heeft rechtstreeks daarmee te maken. Maar die steunt ook weer bepaalde... Uh, uh, groeperingen ja. in, in Syrië. Uh, het maakt het allemaal eind, eindeloos ingewikkeld. Ja, we gaan het steeds ingewikkelder uh, maken. Kat Dat is de bedoeling. Qatar heeft, van, uh, Al Jazeera, mm -hmm. um, heeft um, altijd de moslimbroeders... De van Qatar, ja. De kleine, Peter bekend van Al Jazeera. Die heeft altijd de moslimbroeders gesteund... in Syrië en aanverwante... Uh, groepen. Een belangrijke ook. kracht onder Soenitische moslims. Ja, ja. Ook door Assad, heftig bestreden in Syrië. Ja, ja. Door de oude ja. en de jonge Assad. Ja. En, um, en de uh, Saoediërs dus, uh, steunen weer anderen. En, en wie steunt uh, uh, de, de, de echte salafisten? Dat, uh, uh, hoe heet ze? De strijders voor Irak uh, en, en, en Syrië. En dan, ja. en, en, um, en dan heb je nog iets, uh, Bilad al-Sham... Um, en uh, ja, wie, wie, waar zij dan weer geld van krijgen... komt ook veel van particulieren. Het komt ook van uh, uh, overheden daar. Um, uh, en dan um, en nou, uh, de, met de nieuwe emir in Qatar... Uh, hebben die, um, die, die, die moslimbroeders kennelijk weer wat minder... Uh, krijgen, krijgen ze van Qatar. Um, ja. uh, maar het is in ieder geval wel allemaal steun voor soenieten. Die uh, tegen een Shiïtisch bewind vechten en dat is indirect ook gericht tegen Iran. Ja. ja. ja. Maar, maar die, het is ook omdat um, uh, Assad um, uh, de, met de Russen samenwerkt. Hm. De Russen hebben daar uh, een uh, grote marinebasis. Nou, niet zo'n hele grote, maar een, een marinebasis. Hun enige basis in de Middellandse Zee. En dat ligt in uh, Alevitisch uh, gebied. Ja. Uh, en. Uh, ja, in de Koude Oorlog uh, waren Saoedi-Arabië en Turkije, uh, heel, vooral Turkije, heel bang voor uh, uh, Rusland. Want Rusland staat aan de andere kant van, van uh, Turkije, aan de, aan de noordoostelijke kant, of daar was het, um, het Warschau-pact... Uh, en ze hebben vrije doorvaart uh, door de Bosporus, Dus dat is altijd... En, en het is een paar keer zijn de Russen tot heel ver uh, opgetrokken in uh, Anatolië. In, uh, dus ja. het, het, uh, het deel van Turkije uh, in Azië. Dus ze zijn altijd ook bang voor de Russen. Ze uh, zijn dat altijd bang er, voor de Russen. Komt, ja. komt er ook nog bij. Toch ja. ga ik het op een andere manier uh, ingewikkeld maken. Bureau Buitenland. Ontrafelt het wereldnieuws. Ja, u luistert inderdaad naar het bureau Buitenland. Het uh, wekelijkse buitenlandprogramma van de VPRO. Ik spreek het hele uur met Betsy Uding. schrijfster en journalist, journaliste over het buitengewoon ingewikkelde conflict... in het Midden-Oosten. We hebben het gehad over de tegenstelling tussen Shiiten en uh, Soenite. En hoe dat uh, aangewakkerd wordt door de geopolitiek van de regio. Tussen de, de, de, de machtsstrijd tussen bijvoorbeeld de Golfstaten en, en, en Iran. En u zei net, het wordt nog ingewikkelder... want zowel Turkije als Saudi-Arabië is... In ook bang voor Rusland, dus omdat Assad door Rusland gesteund wordt... vechten ze ook tegen Assad. Maar, nou ga ik het weer ingewikkelder maken. Er zijn ook analisten die zeggen... de belangrijkste tegenstelling in de Arabische wereld op dit moment... is niet eens die tussen Soenieten en Shiiten. Het echte gevecht is dat tussen de zittende regimes... bijvoorbeeld het huis Saud... Bijvoorbeeld Mubarak, die nu weggejaagd is. Maar misschien zit hij er ook nog wel een beetje... want misschien is het Egyptische leger op dit moment wel een beetje hetzelfde... als wat het was onder Mubarak. De emirs in de golf. Tussen dat soort regimes, die oude dictaturen... en grote groepen van hun eigen, voor een deel... Grotendeels soenitische bevolking. Bijvoorbeeld, zoals vertegenwoordigd in uh, de moslimbroederschap. De beweging die in de jaren dertig in Egypte ontstond, maar waar ook Hamas bij hoort. Grote groepen opstand in, in, in Syrië. Dus eigenlijk is nog belangrijker een intern Sunnitisch conflict onder macht. Laten we om te beginnen even luisteren naar wat vrt journalist Rudy Franks op 3 juli in het internationaal meldde vanuit Cairo. Wat is het laatste nieuws van Morsi dat jij hebt? Oh. Men weet niet waar hij is, dat is het nu net, Sinds hij heeft zijn grote toespraak gehouden afgelopen nacht. Die was duidelijk veel te minnetjes voor, uh, voor de legerleiding en voor de oppositie. En dan sindsdien zijn er nog alleen maar Twitter en Facebook berichten geweest. De laatste waren alsnog uitdagend, enkele uren geleden. Maar dan zijn zijn aanhangers, zijn medestanders, zijn adviseurs hebben het paleis verlaten. En ze zien niks meer. Ik vermoed onder huisarrest er is een reisverbod afgekondigd... tegen hem en tegen andere leiders van de moslimbroeders. Waar hij naartoe is, onbekende bestemming op dit ogenblik. Ja. Um... Hij is gewoon gevangen van, uh, van zijn minister van Defensie. Hoe noemt u het ingrijpen van het leger in Egypte? Uh, een koep. Uh, ja. Gaat dat zou wij anders moeten ja. ja, ja, Ik, ik, um, vraag ik al kan al je een raad, daarbij een raadseltje opgeven, ja, um, het, um, uh, het zwemt als een eend. Uh, het <lacht> wachtelt als een eend. En het kwaakt als een eend. Ja, wat denk dat je dat die vogel uh, is? <lacht> En in hoeverre is die koep dan een uitdrukking van waar ik het net over had... van dat interne soenitische machtsconflict? En is dat uh, groter uh, nee. dan die andere tegenstelling? Nee, dit is... de militaire en de politie en de hele bureaucratie... Uh, van uh, de tijd van Mubarak en van Sadat... Um, die, die uh, zagen hun uh, posities uh, weggenomen. Hm. Het, zijn niet, het zijn niet alleen de militairen. Het zijn uh, uh, uh, mensen van de universiteiten, uh, bureaucraten, museumdirecteuren. Uh, die voelden zich enorm geschoffeerd uh, door, uh, door de moslimbroeders. Want die gingen het allemaal overnemen. Maar ze zijn ook, en uh, Sisi, um, deze. Um, uh, correspondent zei net uh, dat het was door uh, een toespraak van uh, uh, Morsi, maar hmm. een paar dagen eerder had hij een veel uh, uh, ernstige fout gemaakt. Ik weet niet, was het een nationale dag? Of, uh, er was iets belangrijks en alle grote belangrijke mannen zitten dan in de Arabische wereld... in grote fortuis op, uh, op een soort uh, toneel en dan uh, paraderen de, de schoolkinderen of de militairen daar langs. En toen had, uh, had Morsi had naast zich gezet, niet de opperbevelhebber... Uh, van de strijdkrachten, hm? die dus uh, Sisi, die ja. toch de belangrijkste man is na de president in, uh, in Egypte. Maar een van de leiders van uh, de groepering die uh, Anwar Sadat in de, in de tijd uh, vermoord Bij heeft. De ja. hm. En toen, een poosje uh, daarvoor, heel kort daarvoor, de week daarvoor, had uh, Morsi uh, als gouverneur van Luxor. Ja. Uh, iemand uh, benoemd van uh, de groep die, uh, ik weet niet hoeveel toeristen waren... de 50, 80 ja, uh, in Luxor bus, uh, daar, vermoord ja, heeft. Ja. Dat zijn natuurlijk enorme stommiteiten. En, ja. en, en die, die, de mensen van het leger, de hoge militairen... die hebben enorm eergevoel. En zijn gauw gekwetst als er aan het protocol niet wordt voldaan. En dit was natuurlijk enorme stommiteit. En, ja, en ze zagen dat ze de, de stoelpoten... Onder hun stoelen aan het wegzagen waren. Hmm. Dus dat had nou niet. Ik denk niet zo meteen te maken met. Um, uh het uh, verder verislamiseren islamiseren van de maatschappij. Dat mm. was voor een heleboel andere uh, mensen. En misschien ook wel voor Sisi, dat, is gewoon, dat, dat weet ik gewoon niet. Nee. Ik denk, de meeste mensen weten niet, niet uh, kijken, nee. hoe hij uh, uh, verder in elkaar zit. Maar er is uh, toch ook in de, in de hele Arabische wereld... Uh, uh, een, een conflict gaande tussen de bevolking en, en, en de regimes... En voor een deel worden, die, wordt die bevolking vertegenwoordigd door die moslimbroeders. Een sterke beweging, niet alleen in Egypte. Ook, ook in Syrië was dat een sterke beweging. Maar met vertakkingen in alle landen. Dat is toch een intern soenitisch conflict dan, of niet? Uh, ja, maar zijn niet de zijn, Moslimbroeders zijn niet de enige soenieten die, uh, die in opstand komen. Nee, en en zijn moslimbroeders die zijn ook heel anders dan... dan, uh, dan wat wij denken van uh, oppositiepartijen. Het is een heel geheimzinnige uh, uh, groepering... die altijd heel langzaam heeft ge um, um, gewerkt aan stapje voor stapje. Uh, dan, uh, we, we, we breken niet helemaal de wet... en we, iedere keer klauwen we er ietsjes van af. En, um, en, uh, want eigenlijk waren ze verboden, ook onder Mubarak. Maar ze konden zich wel als uh, onafhankelijke kandidaat... Uh, um, uh, als onafhankelijke persoon kandidaat stellen voor het parlement. En hadden daardoor het grootste blok al in het parlement onder uh, Mubarak. Mm -hmm. uh, Oppositieblok. Uh, maar u, um, hebt, dus, u hebt met andere woorden geen enkel vertrouwen... in het democratisch gehalte van de moslimbroederschap. Absoluut nooit. En, mm. en, ze, en het is... Maar, democratisch, dan moet je zelf ook al democratisch zijn. Dan moet je toch ook in je partij, moet je dan toch ook democratische verkiezingen hebben. Van wie wordt de kandidaat? Hm. En uh, wie wordt onze voorzitter? Dat is één uh, één de leider. Dat was niet Morsi trouwens. Maar één leider. En daar, daar moet iedereen aan gehoorzamen. Die hm. zegt wat het is. En uh, de, de, de moslimbroeders lagen altijd overhoop met uh, de geleerden van uh, Ashar Moskee. Ja. De geleerden van Ashar Moskee, die stonden achter uh, Sisi. Het, het centrum van de islam, ja, laten de we maar zeggen. Al, in Cairo. al eens, uh, ja. duizend jaar lang is dat, um, uh, die, um, als je twijfelt over wat een, een bepaald vers of zo betekent, dan ah. ah. zijn zij, uh, ja, wordt toch al, algemeen. Uh, uh, Denken de uh, moslims dat? Ja. Dat als zij het zeggen, dan, dan is het zo. Ja. Uh. Betekent dat dat u eigenlijk, als het gaat om het democratische proces in, in Egypte, en dus misschien ook wel in meer land? Want Egypte, iedereen kijkt toch naar Egypte. Eh, in Tunesië wordt, is van alles aan de hand, kunnen we nu even niet op ingaan, wordt te ingewikkeld. Maar daar kijkt men ook met arges over natuurlijk naar wat er in Egypte gebeurt. Dat u dit ingrijpen, hoewel het ook de oude zittende macht is die het doet, dat u dat ook eigenlijk wel goed vindt? Nee, ik vind, nee, nog het een, nog het ander hm. goed. Je kan toch naar een land kijken en uh, zeggen hoe triest het allemaal is... zonder, ja, zonder te zeggen, ik, ben, uh, ik, ben heel, ik was helemaal niet blij met die moslimbroeders... zijn geheimzinnige, achterbakse uh, partijen. Hm. Die mensen die zeggen het een en, uh, en doen het ander... Uh, en... en uh, uh, nee, het, helemaal niet. En wat het nu is... Dat dus is toch ook geen uh, alternatief. We moeten niet denken dat daar... Uh, democratie is, of democ democra die paar uh, leuke jongens en meisjes die op het Tahrirplein stonden en uh, heel, goed, heel knap waren in het twitteren en in het Facebooken. Ja, dat, dat kunnen ze dan. Hmm. We, we, we pikken het niet langer en uh, alles in 140 uh, letters uh, zetten. Maar wat dan? Wat, is hun, wat was hun idee? Hoe gingen ze organiseren? Je moet dan mensen organiseren. Ze konden, ze konden niet eens de mensen. Um, ja, de, de, de, naar de stembus krijgen. Want de meeste mensen die naar de stembus gingen, die waren georganiseerd door de moslimbroeders. En ja. die stemden voor de moslimbroeders. Vindt u de hele Arabische lente, als het gaat om democratische ontwikkeling, een overschat fenomeen dan? Absoluut, maar ja. dat was na twee weken, <laughs> precies na twee weken in Cairo, al duidelijk toen het, toen het leger ging ingrijpen. Je kan, toch niet, je kan toch niet praten over democratie als het leger met tanks de straten op, op en uh, mensen doodschiet en, en martelt en uh, mensen vanwege hun mening uh, in de gevangenis zet. Dat, dat, dat is toch niet. Dus dat geeft toch geen hoop voor democratie. Dus wat is het, daar, wat is het perspectief? Wat, wat ziet u gebeuren? Uh, nou, uh, er kunnen allerlei ernstige dingen natuurlijk gebeuren. Dat hangt nog een beetje af. Um, van wat uh, of de moslimbroeders nou, um, nou een beetje zullen een stapje terug zullen nemen of ze niet uh, langer uh, zullen uh, zeggen willen uh, moslimvrij uh, misschien mm. ja meestal is de oplossing in, in dat soort uh, uh, situaties van uh, stuur maar ergens naar het buitenland. Hmm. Naar Turkije of naar Saudi-Arabië. Nou, hmm. dan zal hij helemaal niet welkom zijn we hadden... in Saudi-Arabië. Ja, maar ja. Uh, uh, zo, uh, zoiets. En dan kan je een compromis uh, sluiten. Ja. Maar, uh, en ver verder zal er weer uh, onderdrukt worden. Gevangen zullen kant... vol zijn. Kan het ook een kant op gaan als in Irak en in Syrië, waar het toch eigenlijk burgeroorlog is? In ja, nou, Syrië helemaal en in nou, Irak ja, eigenlijk het is, ook? Het is toch al uh, de, de afgelopen weken... de uh, uh, ene dag 50 uh, moslimbroeders doodgeschoten... de andere dag uh, 80 moslimbroeders. En toen de moslimbroeders nog aan de macht waren... Uh, toen werden anderen andere gedood. Maar het is allemaal moeilijk te overzien. Want in, uh, uh, toen, toen Mubarak viel... Hmm. Toen bleek dat 1 op de 10 uh, Egyptenaren in dienst stond... van een van de veiligheidsdiensten. Ja, er geloof ik 7. Iets ja. van 7 veiligheidsdiensten. Ja, ontelbaar. Misschien dan. ook wel 15. Ja. Dus um, zo'n <laughs> beetje iedereen uh, op jouw verdieping, in jouw flat... Uh, of daaronder zit altijd wel een uh, verklikker. En hmm. voor wie die dan werkte, hmm. is niet, niet duidelijk. Hmm. En de moslimbroeders hadden hetzelfde. Als, als uh, mensen zo uh, met elkaar uh, omgaan... En de macht, uh, en je bent altijd hulpeloos als, uh, als gewoon mens. Als je niet uh, aan de juiste touwtjes uh, kunt trekken, uh, dan, heb je dan, dan heb je ook weinig hoop. Ja. ja, toen leek het even van al dat leuke getwitter en gefacebook. Um, uh, iedereen uh, televisiecamera's en uh, we, gaan nu beter, uh, we gaan het nu allemaal beter doen. Maar daar moet je wel een organisatie voor hebben. Ja. De, de moslimbroeders ja, ja, ja, ja. zijn daar tachtig jaar mee bezig. Ja. En die hebben, hadden geen haast. Die dachten, onze tijd komt wel een keer. Ja. Want um, dus, ondertussen ga ik toch wel naar het paradijs. Ja. Uh, dus dat is voor de volgende generatie ja. om uh, de macht uh, te grijpen. Ja. We moeten het nog iets ingewikkelder maken. En, en daarvoor moeten Blijft we. Blijft het... er nog wel iemand luisteren? Ja, je? absoluut. Nou, ja? ik weet zeker. Ja? Ik in ieder geval namelijk. Okay. <laughs> <laughs> um, en, en, en, terug naar de regio waar we begonnen: Syrië, Irak, Iran. Um, we begonnen het hele gesprek met, met uw vriendschap al sinds de jaren zeventig met een aantal mensen uh, uit Koerdistan, met name Irakse Koerdistan. Um, de laatste tijd uh, zijn er uit Syrië ook steeds meer berichten dat, dat het, het Koerdische deel van Syrië, in het uh, noordoosten van Syrië, dat dat zijn eigen gevecht aan het voeren is tegen de fundamentalistische Soenieten, maar ook tegen Assad. In, in Noord-Irak is een, een, een vrijwel autonoom gebied ontstaan... na de val van Saddam Hussein. Niet onafhankelijk, maar wel met grote, grote vrijheid. Nou, we zien de laatste tijd in Turkije... de toenadering tussen Erdogan met zijn AK-partij en, en de PKK... wat jarenlang oorlog is geweest. Wat is daar in essentie aan de hand? Nou, ik denk dat je al wel uh, kunt spre spre spreken van uh, Koordistan. Geen Koerd zal meer zeggen uh, Noord-Irak of uh, Iraks Koordistan. Dat is Koordistan. En uh, in Syrië heb je nu uh, uh, ook een uh, Koordistan. Dat uh, wordt door de Koerden Rojava genoemd. West, dus dat is West-Koordistan. Je hebt vier Koordistans. Um, in, uh, in Turkije en Syrië en Irak en Iran, Iran ook. Ja. Um, en de Koerden zijn eigenlijk de enige... die, uh, die je nu al als winnaar uh, kunt, uh, uh, kunt aan, aanwijzen... Uh, van de Iraakse oorlog. Kijk, ja, Er wordt altijd gemopperd over uh, invasie van de Amerikanen... en het is allemaal helemaal slechter geworden. Nou, voor de Koerden niet. De Koerden hebben eindelijk... Uh, gekregen wat hun in 1919 is beloofd bij het uh, verdrag van Sèvres. Er zou een, uh, een Koerdistan uh, komen. Dat is dan na de Eerste Wereldoorlog. Na de Eerste toen de Wereldoorlog. Toen al die verschrikkelijke ja. vredesverdragen. waar daarna dus nog een oorlog, wereldoorlog omgevoerd moest worden. Uh, die zijn uh, dus uh, altijd onderdrukt. Uh, um, um, hun taal, um, hun, um, uh, hun, hun eigen bestuur. Ze willen op hun eigen manier uh, bestuurd worden. Uh, hun eigen taal spreken, hun eigen cultuur tot uiting brengen. Uh, in Syrië uh, hadden de Koerden waren niet bestaand. Want hun staatsburgerschap was al door de vader van de huidige Assad uh, afgenomen. Dus de kinderen die daar werden geboren... Die die, die waren er niet. Dus die mm. konden niet naar school. Mm. En de dokter werd niet betaald en zo. En daar is nu, uh, want je zei het net wel he, heel voorzichtig. Daar, daar is nu <laughs> uh, een, een uh, Kurdistan. De kinderen krijgen nu les uh, mm. in het Koerdisch uh, op school. Mm. Uh, de mensen, uh, er, is een, uh, er is een bestuur um, uh, het, het, het onderling... Natuurlijk is er allerlei strijd. En uh, de, uh, het gaat ook naar, naar stammen en naar clans en zo. En het is een ander soort democratie dan, uh, dan wij hier hebben. Totaal anders. Maar ze hebben wel uh, waar ze altijd voor gevochten hebben. Hm. Uh, of uh, allianties gesloten hebben. Met, dan weer met hun vijand, dan weer tegen hun vijand. Dan weer uh, uh, met de buurman, dan weer tegen de buurman en zo. Maar uh, dit heeft ze wel. Uh, uh, al twee... Uh, en, ze, en ze zullen het nooit opgeven. Die nee. gaan het echt niet meer opgeven. Maar dan nog, um, in Syrië is natuurlijk op het eigenlijk totaal geen centraal gezag. Dus daar kan je spreken van, er is een soort Koerdistan ontstaan. In, in Irak is dat ontstaan door de Irakoorlog en uh, nou, in de huidige situatie ja. grote autonomie. Maar in Turkije zal uh, het, het bewind in Ankara nooit toestaan dat er een stuk koerdistan van het land gaat, nee, afgaat. En, nee. en Iran ook niet. Nee. Dus, dus maar wat dat, is het perspectief dat, voor dat, een uh, werkelijk koerdistan? Oh ja, nee. Zo moet je het niet bekijken. Dat okay. er nu, nu nog niet bekijken dat er nu dan één grote staat in de Iraakse... Koerden, als ik het even zo mag zeggen... met excuses aan de Koerden... Uh, die, die, die willen um, uh, echt niet... Barzani wil echt niet uh, onder Eucelan... de leider van de PKK van de Turkse Koerden... Um, uh, werken. Uh, nog uh, Öcalan of de Turkse Koerden onder het gezag van Barzani. Dus die willen niet eens uh, samen En een ik staat. denk ook de Syrische uh, Koerden uh, ook niet. Die hebben weer, weer hun eigen eigenaardigheden en eigen gewoontes en hun eigen uh, machtscentra. Zo, zo moet je dat niet zien. Uh, maar het, het, um, uh, het motiveert natuurlijk wel. Als je ziet dat aan de zuidgrens van Turkije. Koerden spreken trouwens uh, boven de grens en, en beneden... Uh, sorry, beneden de lijn en boven de lijn. En die lijn is dan Turkije, hmm. die, die grens. Uh, de, die snijdt dus dwars door uh, Koerdistan heen. Die zeggen niet uh, Turkije of zo, die zeggen uh, boven de lijn. Oh. Um, uh, maar uh, in, in Turkije, daar wonen de meeste Koerden. En, en um, die, uh, die, de, Koerden, de grootste, grootste Koerdische stad is Istanbul. Daar wonen miljoenen Koerden. Ja. Uh, daar kan je niet de hoofdstad van Koerdistan van maken. Nee. En uh, wat het haalbare is... en waar, waar men nu uh, bezig over is... is dat um, de, de Koerden hun, um, uh, hun eigen taal mogen spreken in Koerdistan. Dat is het idee. Hm. Um, uh, en het belangrijkste is... dat doen ze toch wel, hun eigen taal spreken. Maar het belangrijkste is dat ze ook... Uh, als ze door de politie verhoord worden of door de rechtbank... of naar het ziekenhuis gaan... of um, naar nou, andere uh, papieren moeten invullen... dat ze dat in het Koerdisch uh, kunnen doen. Mm. Ook dat ze um, uh, uh, een eigen gouverneur van de provincie uh, kunnen kiezen. Uh, en in ruil daarvoor zou de PKK um, uh, zich terugtrekken... Uh, naar uh, uh, Iraks-Koerdistan... Mm. Um, uh, dat is uh, gebeurd, maar kennelijk is het nog maar 20 procent. En dat is een, een, een, een hoog cijfer. Van de PKK heeft zich teruggetrokken met de wapens. Ja. Ja. Um, want Erdogan die heeft dit wel zo de wereld. Uh, in, waarom in doet hij gaan. dit op dit moment? Waarom doet hij het op het moment dat zowel in Irak als in Syrië. er, er min of meer onafhankelijke Koerdische gebieden ontstaan, die best een bedreiging voor zijn. Zuidflank zouden kunnen zijn. Maar je wilt het heel ingewikkeld maken. Ja. Hè? Nou, dan zal ik het nu heel ingewikkeld maken. Fijn, we zijn Want bijna gaat, klaar. Uh, dus het, het kan gaat, alleen uh, maar ingewikkeld worden. Het gaat hem verder niet... Uh, nou ja, <laughs> um, uh, hij wil natuurlijk een beetje... dat, uh, dat, die, dat die Koerden uh, ten zuiden van de grens... Uh, uh, verder geen last bezorgen. Maar dat denk ik dat het ook helemaal niet uh, zal gebeuren. Nee, het is iets heel, heel anders komt daarbij. Uh, Erdogan wil president van uh, Turkije worden. Hij is nou premier, ja. uh, kan niet nog een uh, termijn uh, dienen. Uh, en is bezig de grondwet uh, te veranderen. En, want de huidige president is, um, nou, hij heeft wel een beetje invloed, maar uh, is ook vooral een um, ceremoniële, ja, ceremoniële ja. figuur. Ja. Uh, en, um, en hij wil dat veranderen in de nieuwe constitutie, in een uh, presidentieel systeem... zoals Amerika en vooral als uh, Frankrijk. Frankrijk de, klank, ja. de president is de baas. Die kan ook uh, En dan in het nieuwe grondwet uh, kan hij ook het parlement uh, naar huis sturen... als het hem niet bevalt. En uh, Erdogan gedraagt zich echt heel erg autoritair... en, en wil dat omgezet zien in, uh, in uh, echte macht. Uh, maar om dat uh, door het parlement te krijgen... De twee uh, nationalistische oppositiepartijen die uh, willen niet uh, meedoen. Uh, dat, uh, de ene partij is van de Geinse Wolf en de andere is een, is een seculiere partij. En de, nog een andere partij is de Koerdische partij. Hij heeft ze nodig. En die, die willen hem wel steunen als hij hen geeft uh, wat, um, uh, wat ze willen. Ja. En daarna laat hij ze net zo makkelijk weer vallen? Dat zou of? kunnen, maar dat ja. zou uh, ook wel uh, dat een probleem beetje... zijn. Want? Dat, nou ja, dan um, uh, komt er natuurlijk weer verder narigheid en weer verder uh, moorden. Het is dus nou wel weer... Ja. Hoe lang? Maanden, maandenlang zijn er geen doden gevallen. Geen, ja. geen uh, Koerden die zijn omgekomen en geen uh, Turkse soldaten. Ja. Even tot slot, en het is, een, het is een vreselijk moeilijke vraag... want we hebben er nog een, ongeveer één minuut voor. Maar als u, als u naar die regio kijkt, naar Irak, naar Syrië... naar al dat geweld, ziet u op afzienbare termijn een oplossing? Nee. nee. Ik denk niet uh, dat uh, in, uh, in Syrië uh, tussen uh, Assad... het wordt nu um, uh, net, net als eigenlijk in... Uh, dat uh, wil, wilde ik er eigenlijk ook nog bij zeggen... dat het niet alleen is uh, tussen de religie... of uh, bepaalde afdelingen van de islam... maar het zijn ook allemaal krijgsheren ja. nu, met hun kleine gebiedjes, hun kleine rijkjes... Als dat is nou een, een, een, krijgse, een krijgsheer geworden. Hij uh, heeft ja. nou bijna een, een ingesloten gebied. En zo zullen er ook um, uh, andere Sunnitische uh, gebiedjes, rijken, ontstaan. gebiedjes ontstaan. Toch een soort balkanisering op korte termijn. Ja. Kleine ja. gebiedjes met heersers. Het is een treurig beeld en we hebben het inderdaad flink ingewikkeld gemaakt... Um, dit was helaas waar we in een uur tijd voor hadden. Om het, om, het, om, het, euh, om het ook nog overzichtelijk te maken... zouden we nog een paar uur nodig hebben, denk ik. Heel hartelijk bedankt, uh, Betsy Udink, schrijfster, journaliste. journalisten. Volgende week is er weer een bureau buitenland. Um, volgens mij hebben we voor volgende week nog niet echt een gast. Dus die kan ik u nog niet aankondigen. Maar daar wordt hard aan gewerkt. Wel zit hier naast mij Pieter van der Wielen. Zo meteen labirintenwetenschap. Pieter, wat gaan jullie doen? Nou, we gaan het hebben over het onderwerp waar sommige mensen zich op verheugen. Anderen bang voor zijn... Waar... Andere anderen liefst niet aan willen denken, namelijk de toekomst. En dat doen we met Paul Ostendorf, die heeft zich erin gespecialiseerd. Zover dat kan natuurlijk, want wat kun je erover zeggen? En hij is futuroloog. Mooi. Dit was Bureau Buitenland voor deze week. Volgende week dus nog een verrassing. Hartelijk dank, Betsy Udink. En u bedankt voor het luisteren. buitenland. Een andere blik op de wereld. De NTR Radioprijs 2013. Het mooiste. Ik was overal ongegeneerd piste opgeven. Echt Het beste. Waarom kun je mij niet lief hebben? De NTR Radioprijs 2013 in Holland-Doc Radio.